12 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Defensiepersoneel dat door het werken met Chrome 6 strottenhoofdkanker heeft gekregen... krijgt ook een schadevergoeding. Onderzoek van het RIVM wijst uit dat ook deze ziekte, net als andere vormen van kanker, COPD of astma, een gevolg kunnen zijn van het werken met de kankerverwekkende verf. Het RIVM onderzocht ook de gevolgen van een ander soort verf... waarmee materieel wordt beschermd tegen de gevolgen van chemische oorlogsvoering...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 De Britse premier Johnson geeft vanuit het ziekenhuis leiding aan de regering... en werkt gewoon door, zegt een van zijn ministers tegen de BBC. Boris Johnson ligt sinds gisteravond in een ziekenhuis. Volgens een woordvoerder ligt hij er uit voorzorg... omdat Johnson al tien dagen coronaklachten heeft.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 Ze past het deelt met vredes weer, haar vaaier op, gemor. Maar potro roept zijn gil, de zin ziet hem er nog.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 lieve mensen, is Jan Visser. En nu zullen die oude Zondvoorten zeggen, welke visser? Want er zijn een heleboel vissers in Zondvoort. Luisteraars, als ik nu zeg dat dit Jan van Jan Yankee is, dan moeten die oude Zondvoorten dat wel weten. Jan van Jan Yankee. Jan Visser, derde geslacht Zondvoorten, zijn vader, zijn opa. En wie kent Jan Visser niet? Welkom Jan Visser. Graag aanwezig. We gaan vandaag praten over het oude postkantoor. Het postcontour Zandvoort dus dat u wel weet, dat op de hoek stond van de Tremstraat en Tremplein. En nu zeggen die Zandvoort dus de jongeren, waar heb je het over? Tremstraat en Tremplein. Het Raadhuisplein was vroeger dus het Tremplein. En de Tremstraat is nu de Louis-Davidstraat.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 Dat schrik niet. Ontvangen pakketjes, die waren daar zelfs een meervoud van. 8100. Alleen in één maand? In één maand. De eerste maand juni. Ja, maar die moesten ook bezorgd worden. Eh, die moest ook bezorgd worden. En daar hadden ze dus de, de borstbestellers voor. De... En, en, en ik heb wel eens gelezen dat er in die periode. Nou praten we dus over uh, 1920, ja. zeg maar. Dat ze vijf keer per dag liepen. Dat heb ik ook gehoord. Uiteraard uh, ben ik daar zelf nooit bij geweest. Maar. Uh, ja, vergeleken met nu. Als ze één keer per dag komen. Als je, uh, ja. Dan. Uh... Ja, en, en, en weet je wat het is? Weet je wat het is?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 En we zijn in gesprek met Jan Visser. En voor degenen die later hebben ingeschakeld, als ik zeg Jan, van Jan Jankli, dan weet u wie dat is. Dat is de bijnaam van Jan Visser. Jan Visser die heeft veel interesse.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 En in het weekend werkte er twee. 2 De telefooncentrale hier in het postkantoor? Ja. ja. Maar eh, nou eventjes, ik, ik heb begrepen dat er ook een Zandvoortstelefoonnet en veel ouder was. voor ja. kon alleen de Zandvoort bellen. Ja, dat was een, een lokaal telefoonnet. Ja. Dat is uh, ingesteld in 1908. Ja. En uh, in 1915 was er zelfs een telefoonboek uh, samengesteld. Dus dat... Uh, dat was een heel apart geval, inderdaad. Maar ik eh, kan me herinneren dat uh, bijvoorbeeld de firma Brokmeijer de telefoonnummer 2 En de firma Bankos had de telefoonnummer 11. Ja, de, de, de, de, de, de, een, uh, zoals we dat netjes opgeschreven opge, hebben: één openbare spreekcel is gevestigd in het post- en tele, telegraafkantoor.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 Ik kan niet een, een specifiek geval noemen waarvan. Ik hoorde wel eens over ergernis bij mensen bij lange wachtrijden dat ze lang moesten wachten. Ja, maar dat heb Jullie ik. Jullie waren tof... niet zo snel. Ik, ja, maar aan de andere kant, echt, echt veel animo van de klanten was er nou ook niet altijd. Dus vaak zaten we.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 Daarvan hebben ze al deze bril gevonden. Ik krijg straks iets. weer visite van een hele troep De Zeven jongens, lieve moeder, zij finaal vergiftigd door die secte poeder. Je kan niemand hier vertrouwen. Zijn het rode, zijn het blauwe, en de Franse. Start te bledden, want die zien is het voor Duitse militairen. Ik leer kruipen door de modder, schieten met een losse flodder en nog meer. Daar volgens de major, ons straks de pas komt op kantoor.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 Mouders, lieve ide zit nu één week in la cortina, maar ik kan je en nu als schrijven zou hier best mijn hele leven willen blijven.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 Ja. En uh, Lee van der Werf, daar heb ik ook mee gewerkt... daar op postkantoor aan de loket. En die is dus later uh, hoofd postkantoor van uh, Bloemendaal geworden. Ja, en voor de rest, moet ik u eerlijk zeggen... Ik, uh, zo 1, 2, 3, komen er geen namen uh, van loketmensen uh, mensen bij me op. Zeg wel postbezorgers? Postbezorgers wel. Dat uh, Henk Bos, hele bekende figuur in Zandvoort... Die ook uh, bij uh, optredens van uh, op hoofd van zegen in uh, Oude Monopol. Een, uh, een zangduo vormde. En uh, daardoor ook heel bekend was in Zandvoort. Piet Paap, Piet Haantje misschien voor de beste. Uh, beter bekend bij de mensen. Dus bijnaam Haantje. Piet Haantje, ja. Ja, zijn allemaal mensen die inmiddels helaas overleden zijn. Henk, uh, Jan Bakker, uh, ook een bekende. En. Uh,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 mijn pakken Jan het postkantoor, maar. Maar het gebouw, ja, dat is niet uh, zo lang gebleven. Dat is gesloopt. Dat is in 1978 gesloopt. <tie> ja, het, uh, We gaan er wel een stuk herinnering gaat er Als ik uh, de tijd terug, in de tijd terugga dat ik daar werkte en ik kijk hoe het centrum met toen uitzag van Zandvoort.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 ja, in het Ook daar ben ik als jongen regelmatig naar Bertje ben ik toegegaan. Want we hadden thuis nog geen douche. Zo werkte dat in die tijd. En Bertje dus was? Bertje Papertje was badmeester. Ja, okay. En dan kreeg je een, moest je een muntje kopen? Ja, en dan... dan moest je een muntje. En dan werd precies op tijd. Er werd genoteerd hoe laat je erin ging. en nou, Als het te lang duurde, dan werd er op de deur geklopt... En dan, uh, was, uh, ja, dan was het weer gebeurd. Maar een mooi centrum was het, Zandvoort. Ja, het, uh, ik, ik vertel... Ik, uh, het, in mijn herinnering is het, was het een geweldig centrum. Ja. Vooral die, uh, daarbij de, de, zeg maar de tramhalte... Die, die, uh, Zoals zo, zo, zo, zo, een halve muur er nog uh, met, met plantenbakken. Je hebt nog meegemaakt dat natuurlijk groepen mensen in die schapenhokken stonden te wachten op de tram. Een dubbele rijen. Ja, een dubbele rijen. Tot zelfs in de, in, in de, in de, de tramstraat. Ja. Ja, maar dat, uh, dat was uh, heel pittig soms. We gaan weer even naar de muziek.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 Petit, petit, petit, petit, petit, top, pétale Voilà ce qu'on entend la nuit C'est la chanson, la pluie Demain le jour fleurira sur vos lèvres Mon amour et la pluie qui calme notre fièvre Sera loin, très loin, dans la mer droguant sous le ciel clair Demain les bois auront fait leurs toilette et les toits peints de frais Auront ton air de fête, les oiseaux contents De ce shampoing, ne se plaindront point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 Et dans la montagne le vent le vent joue du violon tous les chats pleurent chantaient dans dans on tap dat dat voilà dans la luis.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 Met de kinderpostzegels en dergelijke. Ja, kinderpostzegels. Ja, ook zoiets. Hè? Ja. We gaan nog even naar de MUZIEK